Ik heb van de, uh, vanmorgen voor jullie een, een, een preek meegenomen, die meer een themapreek is over de Bijbel, dan iets over een specifiek gedeelte. En uh, het gaat in, dat, in, in, in die preek eigenlijk over ons hart, over het menselijke hart. Nou, dat is vast wel iets wat jullie, wat jullie vaker over, over, over gehad hebben, ook hier. Um, maar ik heb een aantal teksten opgezocht in de Bijbel, uh, toen ik, ik heb dan zo'n zoekprogramma waar je kernwoorden in de Bijbel mee kunt opzoeken. En toen zag ik dat er lijsten met uh, uh, teksten zijn over het hart. Wel 800 in de Bijbel. 800 teksten. Nou daarvan heb ik zeven kernteksten op een rijtje gezet. En die zie je hier achter mij. De hem er doet. Ja, kijk. Er zijn zeven van die kernteksten. En uh, ik, wil, ik wil graag dat je er zelf even over nadenkt. Uh, en dat je één tekst kiest waarvan je zegt, van die, van die zeven teksten waarvan je zegt, dat vind ik de mooiste. En dat je daar dan even iets over zegt tegen iemand naast je. Dus eerst gaan we even dat goed overdenken. Uh, de eerste tekst is dat de Bijbel zegt, waak over je hart. Het is de bron van je leven. De bron waar alles uit voortkomt. De tweede is uit Jeremia 17. Niets is zo onbetrouwbaar als het menselijk hart. Argelistig is het hart, staat daar zelfs. Dan staat er ook in een psalm, de Heer is het die het hart doorgrondt. Psalm 139. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Mogen Hij je geven wat je hart verlangt. Dat betekent niet zozeer dat de Heere God ons alles geeft wat wij maar willen. Maar dat de Heere God zijn verlangens in onze harten wil schrijven. Dus dat wij gaan verlangen wat Hij wil. Mogen Hij geven wat je hart verlangt. En dan het gebed, schep o God een zuiver hart in mij. Dat bid David nadat hij die vreselijke zonde had gedaan met, uh, met Batsheba, een andere vrouw. En toen werd hij zich daarvan bewust. En dan bidt hij, heer neem de heilige geest niet van mij, maar schep in mij een zuiver hart. In spreuken 3 staat vertrouw op de heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. En de tekst die we zo gaan lezen, daar staat in. De heer kijkt niet naar het uiterlijk, naar de buitenkant. Maar de heer kijkt naar de binnenkant, naar het hart. En de heer Jezus zegt, waar je schat is... Daar is ook je hart. Nou, zeven teksten van die 800 in de Bijbel. Zeven kernteksten over het hart. Denk er even over na. Welke van die teksten vind jij het mooiste, waarvan je zou zeggen, nou, die wil ik meenemen. Dat wil ik misschien wel even opschrijven. En ik ga het op de spiegel hangen van de badkamer, zodat ik deze week elke dag kan zien. Welke van die teksten maak jij je eigen, neem jij mee vandaag? Even twintig seconden om een, een keuze te maken. Welke van die teksten spreek je het meest aan? Je mag er maar één kiezen. Oké, okay. kies iemand die je niet kent. Voor, achter of die je niet zo goed kent. Dus niet je vrouw of je man. Of je vriendin. Maar kies iemand die je niet zo goed kent en, en deel daar even mee waarom je die tekst hebt gekozen. Ja. Heb ik wat gevonden? Welke? Weet je nog niet? Probeer meer te kiezen. Oké, okay, oké, okay. nou, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan zodat je zelf even kunt ruiken aan al die teksten in de Bijbel die gaan over het menselijk hart. En straks onder de koffie kun je het gesprek voortzetten. Want um, er zijn er dus heel veel, als je, als je gaat klikken op hart in de Bijbel, dan vind je heel veel teksten over het menselijk hart. En de tekst die we nu gaan lezen, gaat daar ook over. Dit is eigenlijk de kerntekst van het verhaal wat we nu gaan lezen. We gaan een gedeelte lezen uit de Bijbel over David. En over het begin van David. David was een man naar Gods hart. David is de man, is de grootste koning van Israël. David, uh, die, uh, die heeft de meeste psalmen geschreven. Ongeveer de helft van de psalmen, van de liederen. Die heeft zijn geschreven door koning David. David was, de, was een van de voorouders van de Heerde Jezus. David is een heel belangrijk persoon. Een man naar Gods hart. Hoe begon het allemaal met David? Um, ik denk dat het begon met zijn hart. Toen David al klein was, toen had hij al zijn hart aan God gegeven. Um, mijn, ik heb een zoon die uh, nu 35 jaar is. En die zelf ook predikant is in Leidse Rijn. Daar hebben ze net een nieuwe kerk gebouwd. En hij heeft vier kindertjes. Maar toen hij zes jaar was. Toen waren wij zendelingen in Indonesië. En toen kwam hij op een dag bij mij. En toen zei: papa. Ik heb mijn hartje aan de Heere Jezus gegeven. Zes jaar. Dus je hoeft niet heel oud te zijn. Je, ook als je klein bent. Kun je al je, je hart aan de Heere God geven. Je hart. En vanaf die tijd. Is dat ook altijd voor hem het belangrijkste geweest. Daarom, toen wij naar Nederland kwamen, zei hij ook tientje 12. Hij zat in een klas waar bijna niemand geloofde. Hij zei: Ik wil predikant worden. Ik wil Latijn en Grieks. En ik wil naar de theologische school. En dat heeft hij ook gedaan. En nu is hij predikant. Uh, dus het thema van de dienst vandaag is: Geef mij je hart. Geef mij je hart. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat een mens kan doen. Ik denk dat het ook, dat ook is waarvoor wij bij elkaar komen. Dat wij we steeds weer ons hart openen voor de Heere God. In de meeste kerken, ook de ouderwetse kerken, zeg maar, die gewoon uh, volgens een bepaalde manier van doen uh, werken. Die zeggen ze al, het begin altijd, mijn hulp is van de Heer die de hemel en de harde gemaakt. Geen vast wel, hè? En dan zegt de dominee daaraan vooraf, verhef nu uw harten tot God. Wij zeggen dan, richt nu je harten op God. Richt je harten op God. Ga staan en richt je harten op God. Nou, en dat is ook eigenlijk wat wij vandaag willen doen. We willen ons hart pakken en we gaan nadenken wat dat hart is. We willen het hart weer opnieuw openstellen voor de Heere God. En dat kun je voor de eerste keer doen in je leven. Dat is mooi natuurlijk, hè, als dat zo is. Maar dat kun je ook voor de zoveelste keer doen. Eigenlijk moet je dat elke dag weer opnieuw doen. En daarom is een heel mooie, mooie psalm. Psalm 139, waar aan het eind staat. Doorgrond mij en ken mijn hart. Toets mij, ken mijn gedachten. Nou, dat is een prachtig gebed aan het eind van Psalm 139, dat je elke dag weer kunt bidden. Je hart openen voor de Heere God. We gaan lezen over David, de man naar Gods hart. Hoe het begon met hem. David, Samuel, profeet Samuel gezoofd. Er staat, de Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren over Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie. En ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Het was in die tijd de gewoonte, als een nieuwe koning kwam, dat de Heere God die zelf aanwees en dat hij hem zalfde met olie. En die olie was een symbool van de heilige geest. Vandaar dat God dit zegt. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Uh, 1 Samuel 16. Nee, zit niet op de powerpoint. 1 Samuel 16. Nou, dus Samuel krijgt de opdracht om David te zalven met olie. En dan zegt Samuel, hoe kan ik dat nu doen? Saul, de koning, zal me vermoorden als hij het hoort. De heer antwoordde, neem een jonge koe en zeg dat je gekomen bent om de heer een offer te brengen. Nodig Isaïe uit voor het offermaal. Dan wil ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen... Uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaïe en zijn zonen nodigde hij uit... En aan hen voltrak hij persoonlijk de reiniging. Bij een aankomst viel zijn oog meteen op de oudste, Eliab. En hij zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat is vast en zeker degene die de heer wil zalven. Maar de heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte, zijn uiterlijk. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het hart. Nou, om die tekst gaat het me. De Heere God kijkt niet naar de buitenkant, naar het uiterlijk. De Heere God kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Dus dat is dan de uh, oudste. En uh, die zei, of dat is de tweede zoon. Ook deze heeft de Heer niet gekozen. ISI stelde Samma voor de derde. Weer, zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor... Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft? vroeg hij. Nee, antwoordde Izi. De jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Izee, laat hem hier komen. Wij beginnen niet met de maaltijd voordat hij er is. Izi liet hem halen. Het was een knappe jongen met rostig haren, sprekende ogen. En de heer zei, hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie, zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Nou, het belangrijkste is hier dus die tekst van, dat God niet naar de buitenkant kijkt, naar het uiterlijk, maar naar het hart. En die zag bij David iets wat hij niet zag bij die andere zonen. Wat hij ook niet zag bij David, bij koning Saul. Vrienden van de Heere Jezus. Hartsverbondenheid, verbondenheid met je hart, is waar het altijd om draait in de kerk. In de gemeente. Als wij hier samenkomen, dan doen wij dat om de Heere God te ontmoeten met ons hart. En omdat we Hem ontmoeten, willen wij ook elkaar ontmoeten. Hebben wij wat met elkaar. En dat is iets van het hart, van onze binnenkant. En voor die verbondenheid met ons, neemt de Heere God zelf het initiatief... In de Bijbel is het woord verbond, testament, is een kernwoord. De Heere God wil met ons verbonden zijn. Hij zoekt verbondenheid. En dat begint in het hart. En het begint in het hart van God. Het begint in zijn liefdevolle bewogen hart. Hij strekt zich naar ons uit. Hij wil ons leiden. En hij gebruikt daarvoor zijn woord. Door zijn woorden, zijn stem, spreekt hij tot je en trekt hij ons en vormt hij ons. En door de heilige geest die in ons woont, wil die ons ook vormen. Kan die onze karakters veranderen en onze levensstijl. En wanneer wij samenkomen met elkaar, dan hebben we ook bepaalde gewoontes, om dat te vieren. Wij vieren het avondmaal en wij dopen. En dat doen we allemaal omdat we daarmee willen laten zien dat we ons hart voor de Heere God willen openstellen. Wie zich laat dopen, die zegt, Heer, regeer in mijn hart. Wees de koning van mijn hart. Wees de grootste. Als wij avondmaal vieren, dan denken wij dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat zijn bloed is vergozen. Dat zijn lichaam is gebroken. En dat daardoor ons hart gereinigd wordt. Steeds weer. Maar ook dat, als het niet, niet resoneert in je hart. Als je daar niks voelt, dan wordt het een uiterlijk iets. Dan wordt het een lege vorm. Dus je kunt in de kerk lege vormen, uiterlijke vormen hebben. die niks meer doen met je innerlijk. En dan is het fout. Het moet altijd gedragen worden door ons hart. In de kerk speelt ons hart altijd de belangrijkste rol. Dus het gaat in de, in de kerk altijd meer om de binnenkant, om het innerlijk, om je hart... ...dan om de buitenkant, om de vormen. Welke liederen precies zingen. Of uh, uh, hoe precies de dienst is opgebouwd. Hè? En hoe vaak we bidden. Dat soort dingen, dat is allemaal van ondergeschikt belang. Uh, en daarom verschilt de kerk ook zo enorm. Als je komt in Afrika of in Azië, dan doen ze het weer op een hele andere manier. En dat mag. En dat kan. Hier doen jullie het ook weer op een hele andere manier dan bij ons in Barneveld. En, en, en dat, dat geeft niet. Dat is juist mooi. Die variatie in het koninkrijk van God. Die vormen, die uiterlijke dingen, dat doet er niet zo toe. En het geeft ook niet zo als dat verandert. Maar het belangrijkste is steeds ons hart en onze gerichtheid op de Heere God zelf. werkelijk. Met je innerlijk. Nou, dan zou je kunnen denken dat dat een individuele, persoonlijke zaak is. Die alleen maar jou persoonlijk aangaat. Maar dat is niet zo. Het is tegelijkertijd ook weer iets wat ons met elkaar verbindt. Als je je hart aan de Heer God hebt gegeven. Dan word je een kind van God. En dan word je ook deel van het lichaam van Christus. Dus dan, dan, dan krijg je ook wat met elkaar. Dan krijg je ook broers en zussen ge geestelijk gezien. Hè, in de kerk. En dan heb je ook wat met elkaar. En met elkaar... Openen wij de Bijbel, aanbidden we God, vieren we doop en avondmaal. Hè? Omdat we op die manier de relatie met de Heere God willen onderhouden. Een relatie, daar moet je aan werken. Als je een vriendin hebt, of als je getrouwd bent, of als je ouders hebt. Als je elkaar nooit ziet, als je elkaar een jaar niet ziet of elkaar niet spreekt, dan verwatert de relatie. Dan, ja, we zijn best wel druk in de grote kerk. En we hebben de gewoond om bepaalde vrienden, steeds met bepaalde vrienden te gaan eten. Eén keer per jaar. Zodat die relatie gevoed wordt. Als je dat een paar jaar niet doet, je ziet elkaar niet meer, dan vervreem je van elkaar. Nou, zo is het ook in de relatie met de Heere God. Het moet onderhouden worden. En daarom is het zo belangrijk steeds naar de kerk te komen. Steeds gevoed te worden. Elkaar weer aan te steken. Geloof is iets wat aanstekelijk is. Je steekt bij elkaar aan. Je kunt het niet alleen. Uh, en dat doen we door die, door die vormen. Door... De Bijbel te lezen, door te aanbidden, door avondmaal te vieren, door mensen uit de dagen zich te laten dopen. En steeds zegt de Heerde God eigenlijk tegen, tegen ons: geef mij je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Geef mij je hart. Dat kun je voor het eerst doen. Misschien is er vandaag wel iemand die naar huis gaat, die knielt voor zijn bed, heel alleen, hoeft hem niet meer naar ons bed te zeggen: Heer, neem mijn hart. Ik geef mijn hart ook aan u. Ik hoop het. Dat is dus zoals mijn zoontje dat deed toen hij zes was. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Of hoe jong. Het maakt niet uit of je arm of rijk bent. Of hoe je je voelt. Heer, ik geef u mijn hart. Ik wijd u mijn leven. Als je dat bidt, dan komt de Heilige Geest in je, in je wonen. Dan wil God je leiden. Dan kent hij jou. He? Geef mij je hart. Dat is wat de Heer God zegt. Misschien voor het eerst, maar ook misschien voor de zoveelste keer. En dan moet je elke dag weer je hart toewijden, elke morgen weer zeggen, Heer, is de koning van mijn hart. Nou, omdat dat zo belangrijk is, dat menselijke hart, daarom staan er dus wel 800 teksten in de Bijbel over het hart. Want wat is nou dat hart? Dat hart is niet alleen maar die reketik van ons, die onze bloedsomloop regelt, die wat wel eens verstopt is en gedotterd moet worden, maar het hart is, in de Bijbel is het hart de kern van je persoonlijkheid. Het bestuurscentrum wat bepaalt wat je denkt en wat je voelt en wat je zegt en je, hoe je handelt en wat je wel of niet doet. De, het hart, dat is de kern van je persoonlijkheid. En daarom zegt de Bijbel, bescherm je hart boven al het andere, over alles wat er te boeden is. Want daaruit zijn de, de oorsprongen, de uitingen, het is de bron van je leven. En alle Bijbelse geboden, die vat de Heer Jezus samen, dat hij zegt... Je moet de Heer, je God, lief hebben met heel je hart. En Jezus zegt in de bergreden, waar je, waar je, waar je, waar je hart is, daar is ook je schat. Waar je schat is als je hart, dat Kan ik andersom. Hè? Niks van buitenaf, niks dat van buitenaf komt, maakt de mensen onrein. Maar wat van binnen komt uit zijn hart, dat maakt de mensen onrein. Nou, wij mensen kunnen dat niet altijd zien. Ons hart is verborgen, gelukkig maar. Wij kunnen ons, elkaars harten niet lezen. Maar de Heere God kan dat wel. Je kan ook van binnen kijken. Daarom staat er in, in Psalm 139 ook door grond. Ken mijn hart. He? Omdat de Heere God ons, ons van binnen kan kennen. Nou, uh, er staan veel hele mooie gebeden ook in de Bijbel over het hart. Laten de overleggingen, de gedachten van mijn hart u behagen. hoor hier, zegt Psalm 19. Door grond en ken mijn hart, Psalm 39. Schep, o God, een zuiver hart in mij, zegt David, nadat hij gezondigd heeft met Batsheba. En dan in Psalm 86. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Geef dat ik een ongedeeld hart heb. Ongedeelde, onverdeelde toewijding. Nou, ik noem dat allemaal, omdat het hier ten diepste omdraait als wij als kerk samenkomen. Dat wij steeds weer ons hart, ons hart op het altaar leggen. Belangrijker dan onze aanbidding. Ja, via onze aanbidding leggen wij eigenlijk ons hart op het altaar. Hè? Maar belangrijker dan het geld wat je geeft. Belangrijker dan hoeveel je weet over de Bijbel. Is hoe het zit met je hart. Dat je je, je hart steeds weer geeft aan de Heere God. En open stemt, stelt voor hem. Uh, en als wij dan samenkomen. Dan wil de Heere God ons hart kneden, vormen, plooien zodat wij gaan willen wat Hij wil. Zodat zijn verlangens onze verlangens worden. Zodat wij gevormd worden naar het beeld van de Here Jezus. De Bijbel zegt ook, levend en krachtig is het woord van God. Het, het, het onderscheidt precies gedachten en overleggingen van ons hart. Het woord van God is niet zomaar een boek zoals alle andere boeken. Maar het is het zwaard van de geest. En dat kan je raken, pas. Dat kan je raken, zodat je daardoor veranderd wordt. Een mens kan, hoeft nooit te zeggen, van, nou, ik ben nou een keer zus of zo, ik ben nou een keer verlegen, ik ben nou een keer driftig. Nee, door de geest van God kun je ook veranderd worden. Je kunt veranderd worden in je karakter en in je hart. Heer God kan je hart aanraken. En een beter, een mooier mens maken, zodat je gaat lijken op de, op de Heer Jezus. Wat de Heer God die ons gemaakt heeft, die is ook de grote harte koning, zou je kunnen zeggen, de harte dokter. Deze week hoorden wij van een hele goede vriendin van ons, dat ze heel verdrietig was omdat ze bij de dokter was geweest. Die had filmpjes gemaakt en het bleek dat ze een hartkwaal had. Dat er allerlei aderen waren afgestorven en waren dichtgekalkt en ze moest geopereerd worden daarvoor. En waarschijnlijk moest ze een hele verdere leven daarvoor medicijnen gaan gebruiken. Um, nou, het hart waar wij het over hebben als we praten over ons geestelijke hart is niet direct ik. Daar weet je wel, waar de bloedsom erop regelt. Maar onze relatie met de Heere God kan ook verstopt zitten. Er kunnen belemmeringen zijn. Soms is het nodig dat je gedotterd wordt. Soms is het nodig dat er bepaalde verkeerde dingen, verkeerde gewoontes, verkeerde relaties, zondige dingen, verkeerde dingen, dat die, dat die eerst weggedaan worden. Je kunt, niet, je kunt niet God en de duivel allebei tegelijk kiezen. Je moet wel prioriteiten maken. Soms, soms dan, moet, dan moet je inderdaad naar de grote hartdokter om je te laten genezen. En daarvoor zegt de Heere God dus ook... geef me je hart, geef me je hart... zodat ik ook je zieke hart kan genezen. Wie zich laat dopen... of wie zijn kind laat dopen, die zegt... ja, dat wil ik. Ik wil mijn hart geven, het hart van mijn kind. En ik wil dat de Heere God daarin regeert. Wie de avondmaal viert, zegt dat ook. Als je beleidenis doet... als je getuigenis geeft in de kerk... dan zegt Je ook weer... regeer in mijn hart. Daarom zegt de Heere Jezus... Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Boven alles zoek het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is waar de Heer Jezus koning is. Dat de Heer Jezus de koning is van je hart. He? En dan gaat Hij als vanzelf, als de koning, ook bepalen wat je wilt, wat je verlangt, wat je zegt, wat je doet, wat je laat. Dus... Steeds weer moeten wij herinnerd worden aan die basisoriëntatie van ons hart. Want ons hart kan heel makkelijk verdeeld zijn. Je kunt als het ware van twee walletjes eten. Hier op zondag staan te zingen en de rest van de week gewoon doen alsof God er niet is. Je hart kan ook versteend zijn, zegt de Bijbel. Of verhard. hart. Die 800 teksten, we gaan hier nou over, nou zegt de Bijbel. Je hart kan onzuiver zijn. Je hart kan arglistig zijn. Je hart kan verdeeld zijn gedeelde toewijding. Het kan misleid zijn. Het kan verblind zijn. Maar dat wil je niet. Voor jezelf niet. Voor je geliefden. Voor je kinderen niet. En daarom, daarom, vinden wij het, daarom vinden wij het beste voor onszelf, voor ons hart. Nooit los van de Heere God. Daarom is het zo belangrijk dat wij dopen. Dat we gedoopt worden. Zodat ons hart gereinigd kan worden van het verkeerde. En de Heilige Geest ons kan leiden in ons hart. En daarom... Zingen wij in de kerk in, in Barneveld heel vaak het lied... Heer, maak ons hart vol van u. Maak ons vol van u. Uh, steeds weer vragen wij dat ons hart vol is van de heilige geest. En daar moet vervuld worden, elke keer weer. Als je dat doet, dan stel je je feite afhankelijk op. Dan zeg je, uh, ik red het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Dan herken je je onmacht en je afhankelijkheid. En je zegt eigenlijk van: Heere God, ik ben maar een kwetsbaar klein mens. Ik kan het niet alleen. In onze tijd is heel. De meeste mensen in onze cultuur, die zijn heel. willen onafhankelijk zijn. Die willen het zelf maken. Die willen een vrij trots. En mondigheid en maakbaarheid. Dat zijn een beetje de kernbegrippen van onze samenleving. En dat worden onze kinderen al van vroeg af aan geleerd. Maar de Bijbel zegt juist tegenovergesteld: Je bent kwetsbaar. Je moet afhankelijk zijn. Je moet willen buigen. Want je redt het niet alleen. Nou, als je dat erkent, Heere God, ik kan het niet alleen, maar ik wil voor u buigen. En ik wil dat u regeert als de koning van mijn hart. Dat is het begin. Dat is het begin. En dat is de, dat is de, dat is eigenlijk de voorwaarde voor het leven met God. Het teken dat je vertrouwt op de hulp en de kracht van de Heere God. En dat je het niet van jezelf verwacht. De grote vraag is dus ook vandaag weer, hoe staat het met jouw hart, hoe staat het met mijn hart? In de kerk komen wij altijd voor een hartonderzoek, door de grote harten dokter. En bij het licht van Gods woord en door zijn geest stellen wij ons hart open voor God. En, en tillen wij het waren dat hart, zeggen Heer God, kijk maar, wat is er mis mee? Waar moet ik veranderd worden? He? Waar moet ik bijgesteld worden? Wat moet anders Vul mijn hart, zodat ik ga leven naar uw wil, naar uw verlangen. En als je dat steeds doet, dan ongemerkt, het is een proces, dat gaat in ieder geval vandaag morgen, 1, 2, 3. Maar ongemerkt gaat de Heere God je dan ook vervullen. Met zijn woorden, met zijn verlangens, met zijn geest. En dan kom je in het spoor achter de Heere Jezus aan. en Word je, word je een mens die gaat lijken op hem. Nou, dat gebeurde ook bij David. David in de Bijbel vaak wordt genoemd een vriend van God, een man naar Gods hart. David die zoveel meer dan 70 mooie psalmen schreef. Wat was nou het verschil tussen die eerste koning, koning Saul, koning David? Nou koning Saul begon ook heel goed. Als je leest over zijn zalving en zijn eerste daden, was ook was helemaal niet verkeerd. Eigenlijk leefde Saul helemaal niet zoveel slechter dan David, zou je moeten zeggen. Maar bij hey Saul, wanneer hij iets verkeerds had gedaan, dan volgde hij op die verkeerde weg. Dan, bekeer, dan ging hij niet naar de Heere God toe om zijn zonde te beleiden. En bij David zie je dat steeds wel. Die boog zich steeds weer. En bij David zie je ook steeds de lofprijzing tot de Heere God. De herkenning dat hij niet alleen kan en dat hij de Heere God looft en prijst. En daar die mooie psalm over schrijft. Van Saul hebben wij niet één psalm of niet één lied wat hij heeft gemaakt. Maar van David ontelbaar veel in alle fases van zijn leven. Dus dat is ook belangrijk, die, dat, dat, dat de lofprijzing tot de Heere God niet verstomt in je leven. Maar ook als je het moeilijk hebt, en ook als je er niet aan voelt, dat je de Heere God blijft loven en prijzen. En ook als je gevallen bent, en ook als je verkeerde dingen hebt gedaan, dat je het beleidt aan de Heere God, dat je weer over hen krabbelt. Misschien ben je, heb je op de vakantie ver weg, ben je helemaal wel de Heere God vergeten en de dingen van hem. En heb je dingen gedaan waar je je eigenlijk voor schaamt. En waar je voor denkt, nou, dat wilde de Heere God absoluut niet. Dat betekent niet het einde. En wij mensen, wij kunnen ons bekeren. Daarom vieren wij avondmaal. Daarom laten wij ons dopen. Omdat de Heer Jezus voor ons gestorven is. En omdat Hij al onze zonden en onze schulden even willen dragen. En, en, en naar de kerk komen wij steeds weer. Om met alles wat wij meemaken, elke, elke, elke, elke week weer. Om alles voor Gods stroom te leggen. Dus ja, Heer God. Er zijn verkeerde dingen die ik denk, die ik zeg. Dat hebben wij allemaal. Join the club. Maar daarvoor kunnen we steeds weer voor God komen. En zeggen, Heer God vergeef mij, reinig mij. En vul mijn hart weer met uw heilige geest, zodat ik u mag dienen. En dan komt er steeds weer nieuwe inspiratie, nieuwe energie om de Heer God te dienen. En ga je ook juist die wegen die Hij voor je wil. en Legt Hij zijn verlangens in je. Want De Heere God kijkt niet naar de buitenkant. Naar wat je allemaal presteert of wat je doet voor hem. Hij kijkt niet naar de buitenkant zoals wij zo graag doen. Als dus mensen dan aan die buitenkant zo goed mogelijk ons presenteren op Facebook. Hè? Of naar elkaar toe met mooie verhalen. De Heere God kijkt naar de binnenkant. Die ziet je van binnen. En die weet precies hoe je je voelt. Dus niemand kijkt, in is verborgen. Daar kan de Heere God zien. En daarvan zegt hij. Geef me je hart. En geef me het hart van je geliefden, Van je kinderen. Van je ouders. Van je buren. Van je vrienden. Van je collega's. Van de mensen met wie je elke dag weer omgaat. Bid voor hen. Dat de Heer God hun hart bezielt. En hun hart aanraakt. Want Hij kan steeds weer ons hart vernieuwen. En reinigen. En ook al ben je nog zo oud. Dat moet elke dag weer gebeuren. Ik ben deze zomer... Voor de zesde en de zevende keer opa geworden. Ja? Dat had ik. Uh, en, en de oudste van mijn kleinkinderen is zes jaar. Dat had ik een paar jaar geleden ook niet kunnen denken. Maar ik besef wel. Dat ik een oude man word. He? Ik besef het. Daarna heb ik dit, dit, dit dingetje gepakt. maar het zo laag staat. Dan zie ik het niet meer goed. He? Ondanks die bril. Dus, maar ik besef ook. Dat ook al ben ik ouder. He? En ook al ben ik nou opa. Het gaat steeds meer. Gaat st ik, ik voel me niet, ik voel me niet zeg maar, wijzer of groter of belangrijker dan toen ik jonger was. En dezelfde dingen waar ik toen ik jong was tegenaan liep, daar loop ik me nog tegenaan. Je blijft als mens altijd kwetsbaar. Je hebt dus, het zo nodig dat Heere God met je meeloopt. En dat je steeds weer, elke dag weer je leven in zijn hand legt. En dat is ook mijn gebed voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Dat zou ook bezield mogen worden door de Heere God. En dan zegt de Bijbel, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Als je zelf je hart hebt gegeven aan de Heere God, en in Christus, door de Heere Jezus, een rechtvaardige bent voor God, dan doet je gebed veel. Dan kan de Heere God dat nog verhoren als je zelf al gestorven bent. Maar misschien als je dit allemaal hoort, dan denk je nou, die oom heeft makkelijk praten, maar ik bak er helemaal niks van. Ik faal aan alle kanten. Zijn ze, je moet ze weten, Er zijn ook duistere toestanden in mijn leven. Kromme toestanden. Dingen die helemaal niet kloppen in mijn huwelijk. En in mijn, in mijn familie. En in mijn omgeving. En, en misschien denk je wel. Ach, ik ben helemaal niet belangrijk genoeg. De Heere God ziet mij helemaal niet staan. In die grote wereld met zoveel mensen. En dat is fout gedacht. Want de Heere God ziet ieder mens. Zijn hart is groot genoeg. Om ieder mens te zien. En om bewogen te zijn met ons allemaal. En hij wil juist. Hij zoekt mensen uit. Dat is zijn verlangen. Hij wil ons hart naar zich trekken. En daarom zit je hier vandaag. Omdat de Heere God dat steeds weer. Hij roept steeds weer mensen die dat verkondigen. Hij gaat maar door. Met het bouwen van zijn kerk en zijn koninkrijk. Al duizenden jaren. En vandaag nog in alle landen op aarde. Nou. En daarvoor zit je in de kerk. Om steeds weer je hart te geven aan de Heere God. Om te zeggen, Heer, neem mijn hart en vorm mij. Maak mij tot een mooie mens. Wij zongen vorige week een lied in onze kerk. Lift me up, lift me up to more than I can be. Verhef mij, trek mij omhoog tot meer dan ik kan zijn. Nou, dat kan. Door de heilige geest. En door de Heere Jezus, dat je meer bent dan je eigenlijk zelf bent. En dat je verlost wordt van die nietigheid en van dat verkeerde, van die slechte gewoontes. Dat de Heere God je leven wil vernieuwen en wil gebruiken. Kijk, en als je ze zo onbetekenend en zo klein voelt, nou dat is nou juist waarom wij avondmaal vieren. Om steeds weer met al onze kleinheden, en al onze gebreken te komen bij de Heere God en te zeggen, maak reinig mij, maak mij schoon. Dat is waarom wij dopen. Maar, dat, dat we zeggen, nou, al die, kleine, al die kleinheid en al die, al die zonden en al die, al die kromme toestanden, dat wordt weggewassen door het bloed van de Heer Jezus. Daarvoor is hij gestorven aan dat kruis van God. Daar vanmorgen prikte ik in een kerkje, daar in een kruis, wel, wel, wel, wel, wel 6 7 meter hoog. En ik liep naar de kruis, dit kruis jongens, daar stierf de Heer Jezus voor al onze zonden. Ik vind eigenlijk dat jullie ook een kruis zou moeten hebben. Misschien je wel daar op een mooie witte boord zo in de hoek. Kruis. He? Het kruis dat is het belangrijkste. Naast ons hart, weet je wel. Ons hart wordt opengesteld. Dat kan door het kruis. Dankzij het kruis van de Heer Jezus, waar hij al onze verkeerde dingen droeg, kunnen wij vernieuwd worden. En wil de Heer God ons steeds weer vernieuwen. Op een van de eerste bladzijden van de Bijbel daar staat dat Gods verlangen is dat wij geschapen zijn naar beeld en gelijkenis van God. Bij mensen zijn geroepen iets van God te weerspiegelen. Nou, dat, dat is, dat is kromgegroeid door de zonde. Hè? Door de gebrokenheid in onze wereld. Maar door de Heer Jezus kan dat beeld van God vernieuwd worden. En dat begint in je hart. En dan kan de Heer God door de Heilige Geest gaan werken in je. En dan kan iets van het beeld van God, van de Heer Jezus, toch gestalte krijgen in onze levens. Zodat wij gaan denken en voelen wat Jezus uh, voelde. Daarom zegt de Heer Jezus in de berg, gelukkig wie nederig van hart is. Gelukkig wie zachtmoedig van hart is. Hij heeft het ook steeds over het hart. He? Waar je hart is, daar is je schat. Hij zegt, "Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En hij is gekomen om dat mogelijk te maken, dat wij zo gevormd worden. Dus door, door de Heer Jezus, door het geloof, kunnen een betere, mooier mens worden. Je hoeft niet te blijven zoals je bent. De Heere God wil ons steeds weer vernieuwen en ons bezielen. Nou, daar gaat het om in de kerk. En dus vandaag zegt de Heere God tegen ons. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Create in me a clean heart. Create in me een zuiver hart. Amen. Hebben we daar nog een mooi lied bij?